zintuigen. En God heeft geloof in ons geplaatst. In ieder van ons is, heeft hij geloof geplaatst en die kunnen we activeren om in hem te geloven en om in zijn woord te geloven. Dus dat was een beetje wat we vorige week hebben besproken. En vandaag gaan we verder. En vandaag gaan we kijken van hoe, hoe kunnen wij de juiste stappen van geloof nemen voor ons leven? Hoe kunnen wij de juiste stappen van geloof nemen voor ons leven? En hoe kunnen wij de juiste stappen van geloof nemen voor ons leven? We gaan beginnen met onze hoofdtekst. Hoofd onze hoofdtekst is Hebreeën 11, vers 6. Hebreeën 11, vers 6. En daar staat, zonder geloof. Is het echt onmogelijk God te behagen? Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoekt. Dat is ons hoofdthema van deze serie. Dus geloof is noodzakelijk om tot God te komen. Je kan niet tot God komen zonder geloof. En dan. Gaan, onze tekst voor vandaag is in Mattheüs hoofdstuk, hoofdstuk 14, vers 22 tot en met 33. Mattheüs hoofdstuk 14, vers 22 tot en met 33. Alles daar gelegd, um, de hele, ook met de verzen en alles. Dus. Laten we even opstaan om uh, de, de, de tekst te lezen vandaag. En het zegt, hierna zei hij tegen zijn leerlingen... dat zij met de boot moesten overvaren naar de andere kant van het meer... Hij zou komen wanneer hij de mensen zou hebben weggestuurd. Toen iedereen weg was, ging hij alleen de berg op om te bidden. Het werd donker en de leerlingen waren al ver op het meer. Zij kwamen niet echt vooruit door het harde tegenwind en een ho hoge golven. Tegen het einde van de nacht liep Jezus over het water naar hen toe. Zij schreeuwden van angst en dachten dat het een spook was. Hij stelde hun gerust. Wees niet bang, ik ben het. Petrus riep, Heer, als u het werkelijk bent, zeg dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Kom maar, riep Jezus. Petrus stapte uit het boot en liep over het water naar Jezus toe maar hij besefte ineens dat een heel harde wind stond. De schrik sloeg hem om het hart en hij begon te zinken. Heer, help mij, schreeuwde hij. Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water. O twijfelaar, zei hij, waarom heb je zo weinig vertrouwen in mij? Zodra zij in de boot stapten, ging de wind liggen. De anderen bogen zich vol ontzag voor Jezus neer. U bent werkelijk de Zoon van God, zeiden zij. Amen. Dank u, Vader, voor uw woord. Spreek tot ons vanochtend. Dan, dank u dat u dit hebt laten schrijven voor ons allemaal, Heer. En dat we kunnen leren van alles wat Jezus deed hier op aarde. Dank u in de naam van Jezus. Amen. Right. <laughs> nou, we hebben vorige week gezien dat we moeten leven een leven van geloof. En dat geloof eigenlijk onbegrijpelijk is. Want het um, is iets dat we niet kunnen uitleggen hoe het precies zit. Maar het is iets dat in ons is. En geloof kunnen we twee wereld samenbrengen. En heel vaak is het moeilijk om te weten... wanneer ik een stap van geloof moet nemen in mijn leven. Wanneer kan ik een stap van geloof nemen in mijn leven. Waar is de lijn van een stap van geloof of gewoon domheid? Een stap van, geloof, van echt geloof of ben je, echt, ben je eigenlijk niet goed bezig? Is er een lijn tussen die twee dingen... En vaak is het moeilijk om te begrijpen, moet ik nu echt een stap van geloof nemen in mijn leven? Moet ik ergens anders gaan? Moet ik dit gaan doen? Moet ik dat gaan doen uit geloof? Of is het gewoon um, iets dat in mijn gedachten komt en het is niet echt iets dat van God komt? Dus vandaag gaan we kijken hoe we dat kunnen proberen op te lossen in ons leven. Amen. Zijn we er klaar voor? Er zijn gewoon dingen die gewoon niet van geloof is. Het is gewoon domheid. Bijvoorbeeld iemand die zegt, ik ga scheiden omdat ik geloof dat God iemand anders voor mij heeft. Nou, dat is geen geloof van God. Dat is gewoon je eigen um, domheid, je eigen uh, zonde leven die je wil leven. God gaat je niet um, laten scheiden om iemand anders naar jou te brengen. Dat is gewoon... Of iemand die zegt van ik geloof dat God mij voor, voor mij de deuren open gaat maken zodat ik een casino kan openen. Dat is ook niet geloof want God wil eigenlijk niet dat je een casino open gaat maken. Want casinos um, brengen mensen tot verslaving en het is heel, uh, kan hele gezinnen vernietigen. Ik ga stelen en ik geloof dat God mij gaat helpen. Het zijn van die mensen die gaan stelen... en ze geloven dat God hen gaat helpen. En zelfs als ze gaan stelen, gaan ze even een gebed doen. Van, Heer God, help mij. Dat alles goed komt en dat niemand mij ziet. Dat is ook uh, gewoon domheid. Het is niet geloof. Geloof is iets anders... Dat zijn gewoon duidelijke zaken waar we weten dat het helemaal niet klopt. Dat het eigenlijk geen geloof is. Maar er zijn dan andere uh, zaken die wij mee te maken hebben. En dan moeten we kijken van... Is, moet ik nu echt stappen van geloof gaan nemen in mijn leven? Of niet? Moet ik iets gaan doen die ik niet zie? Of moet ik gewoon blijven doen wat ik altijd... Er zijn mensen die nooit stappen van geloof nemen. Ze zijn zo bang van iets te doen dat buiten gewoon is, dat iets, iets dat, niet, dat ze niet, nog niet zien. Dus ze, ze nemen nooit stappen van geloof. Er zijn mensen die, die jaren in de kerk zitten, bijvoorbeeld, en ze je vragen: "Hey, kun je, kun je, kun je ons helpen met?" Um, opruimen vandaag in de kerk. En dan zeggen ze, nee, nee, ik zit nog te wachten dat God mij iets zegt om te doen. En dan ga ik doen. Als God het mij zegt, dan doe ik, anders niet. En het lijkt heel geestelijk. Maar het is helemaal niet geestelijk. Het is gewoon luiheid. Want je, je moet doen wat je kan doen. Uit geloof, we, we, we, we wandelen in geloof. En bepaalde dingen hoef je niet uh, God te horen praten tegen jou. Doe dit, want het is gewoon je taak om te doen. En veel mensen die, die, die willen dat God alles vertelt naar hen. En, en dat is ook niet de bedoeling. En ze nemen nooit stappen van geloof, want ze, ze horen bijna ze horen nooit iets. Dus ze blijven gewoon doen wat ze altijd doen. En er zijn andere mensen die gewoon bang zijn om stappen van geloof te nemen in hun leven. Het is gewoon bang om die stap te doen, dus ze doen het niet. Nou, en er zijn, aan die andere kant heb je mensen die altijd zeggen van... ik ga dit doen uit geloof, ik ga dat doen uit geloof. En vaak zie je dat dingen niet goed lopen... want ze, ze doen gewoon dingen uit hun eigen manier van denken... en het is niet iets die van God komt. Er zijn zelfs bijvoorbeeld kerken die gaan en zeggen... We vertrouwen God voor een groot gebouw. En ze gaan die gebouw kopen. En iedereen is enthousiast. En na uh, een jaar kunnen ze die gebouw niet betalen. En dan, wat was het geloof? Was het echt van God? Moest dat? En afgelopen woensdag hebben we ook gesproken over dat... Wij zijn een kerk die, die meer gefocust is op de mensen. Niet echt op het gebouw. We, we huren deze gebouw. En het is goed. Maar als we naar een ander gebouw moeten. Het is geen probleem. Wij zijn gefocust op de mensen. Om de mensen te herstellen. Om mensen te dopen. Om discipel te maken voor Jezus Christus. Waar dat ook is. Amen. Waar dat ook is. Dus soms zijn van die dingen dat je wel moet doen. Of niet moet doen. En, en soms loop je gevaar van dat je stappen neemt. die, die Je denkt dat het is van geloof. Maar uiteindelijk het is het gewoon je eigen. ...manier van, van denken... ...of je eigen ambities... ...en die kwamen niet van God. Nou, in deze tekst... ...die we hebben gelezen... Um, ...de discipelen waren... ...met Jezus en Jezus zei... ...gaan jullie verder met de boot... ...en ik, ik, ik kom straks wel bij jullie. Na, en ze gingen naar de andere kant... ...met de boot... ...en er begon een storm te komen... En jullie hebben gezien, Jezus kwam gewoon lopend op het, op het water naar hen toe en om hen te redden. Nou, het eerste wat wij moeten doen als, als we willen wandelen in geloof, als we willen stappen nemen van geloof, als we juiste stappen willen nemen van geloof, is God gehoorzamen. Zeg samen mij, gehoorzamen. Jezus zij tegen hen, ga naar de overkant. En ze gehoorzaamden Jezus. Dus vaak willen mensen... stappen van geloof nemen in hun leven... maar ze zijn, niet, ze zijn ongehoorzaam aan God. Ze zijn ongehoorzaam aan Gods woord. En daarom lukt het niet om die stappen te nemen. De eerste wat we moeten doen... is dat in vers 24 die we hebben gelezen... Jezus zei tegen hen, ga naar de overkant. En ze gingen naar de overkant zoals Jezus had verteld. En als we niet God gehoorzamen, als we niet leven volgens zijn principes... kunnen wij eigenlijk niet verwachten dat God ons gaat roepen... om stappen van geloof te nemen in ons leven... En eigenlijk als, als iemand jou vraagt van... ...bid voor mij... ...dat God dit en dit gaat doen in mijn leven... ...je moet altijd vragen van... Wat, ...wat wil je precies van God? Sommige mensen zeggen van... ...bid voor mij en dan... ...ze vertellen niet waarvoor. En het is altijd goed te vragen van... wat voor eigenlijk, want... ...die persoon misschien... leeft ...leven ver van de principes van God... ...en die vraagt een gebed... ...die niet klopt met de principes van God. Dus we moeten altijd weten precies... Um, hoe zit het... Wat, wat voor gebed wil je eigenlijk? Dat wij geloven dat God je ant, gaat antwoorden. Want als je niet leeft volgens de principes van God... dan... je kan veel dingen vragen, maar... je kan, die, die geloof, je kan proberen geloof te gebruiken, maar... de principes van God... die worden niet gehoorzaam. Dus... Het, het gaat niet gebeuren. Laten we lezen bijvoorbeeld in Mattheüs hoofdstuk 5. Mattheüs hoofdstuk 5, vers 23 tot en met 24. Mattheüs 5, 23 tot en met 24. En het zegt, stel dat u in de tempel voor de altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft, moet u het offer naast het altaar laten liggen. Ga eerst naar die ander toe, maak het met, met hen in orde en breng daarna pas uw offer aan God. Mattheüs 5, 23 en 24. Wat zien we je hier? Jezus zegt van, je kan niets tot God komen... En, en een offer brengen... met geloof... Als je, als je weet dat iemand... iets tegen jou heeft. Als je weet dat iemand... iets tegen jou heeft, moet je eerst... gaan oplossen. Want je kan niet geloof gebruiken... tegen de principes van God. Zeg degene naast jou is... geloof kan je niet gebruiken... tegen de principes van God. Dus... Als je iets wil van God in je leven. Als je iets um, brengt naar God in geloof. Dan moet je wel volgens zijn principes leven. We kunnen alleen juiste stappen van geloof nemen in ons leven. Als we leven volgens zijn principes. Jezus zegt niet hiervan. Als je hem offer brengt. En je weet dat iemand iets tegen jou heeft. Bid met geloof. En God gaat je antwoorden. Nee, nee, nee. Hij zegt... Als je weet dat iemand iets tegen jou heeft... Ga het eerst oplossen. Ga het eerst oplossen. Geloof is geen excuus Om dingen niet op te lossen. Amen? Geloof is geen excuus Om dingen niet op te lossen. Sommige mensen die, die hebben... Um, die zijn iemand schuldig. Geldschuldig. En ze zeggen... Vader... Ik bid u dat die persoon gaat vergeten dat ik hem schuldig ben. Ik geloof het dat wanneer die persoon mij ziet, hij gaat het niet herinneren dat ik hem duizend eeuwen schuldig ben. Nee, zo werkt het niet. Je moet dingen oplossen. Je moet dingen oplossen volgens de principes van God. Je kan geen geloof gaan gebruiken. En terwijl je iets doet tegen de principes van God. Van God. Amen. Of sommigen zeggen: Van. God. Ik ga vandaag, deze, deze maand. Dit maand geen huur betalen. En ik geloof dat. U. De, de, de huurbaas. zal laten vergeten. Of ze zullen niet zien dat ik de huur niet heb betaald. En ik ga die geld gebruiken. Om lekker te gaan shoppen. Want ik geloof dat. U. een nieuwe set van kleding voor mij heeft. En nee, nee, zo werkt het niet bij God. Bij God zijn bepaalde principes. En geloof kan je alleen gebruiken binnen die principes. Een ander voorbeeld. Uh, 1 Petrus 3, 7. 1 Petrus 3, 7. Um, wie kan dat voor mijn hart oplezen? 1 Petrus 3, vers 7. Jullie zijn een beetje langzaam. Jullie hebben een telefoon. Dat moet snel gaan. Oké. Okay. 1 Peter 3:7 zegt... En wat de mannen betreft... U moet voorzichtig met uw vrouw omgaan. U weet dat zij zwakker is dan u. Geef haar de eer die haar toekomt. Omdat God haar net als u... het eeuwige leven geeft. Anders... Zal er belemmering in uw gebedsleven optreden? Yes, anders zou er belemmering in uw gebedsleven optreden. Hier zegt Petrus van als een, een, een gezin, een man en een vrouw die getrouwd zijn, als de man haar vrouw niet goed behandelt, God hoort zijn gebed niet. Hij kan geen stappen van geloof gaan nemen terwijl hij de, zijn vrouw met, op haar haar pakt... en trekt over het huis... en schreeuwt tegen zijn vrouw... en doet dit en doet dat... helemaal um, um, agressief is tegen zijn vrouw. En daarna gaat hij bidden... en denken en geloven dat God hem gaat luisteren. Nee. Dus elke keer dat ik ga bidden... ik ga altijd naar mijn vrouw en zeg... hey schatje, heb ik iets gedaan dat jij niet goed vond? En... Normaal gebeurt dat bijna nooit. Maar als het iets, iets is, dan moet je oplossen. Want je kan geen geloof gebruiken. Tegen de principes van God. Je kan niet geloof gebruiken terwijl je handelt tegen de principes van God. Dus dat is um, belangrijk om te weten dat we, we kunnen niet verwachten dat God gaat aan beweging in ons leven in geloof als wij dingen doen tegen zijn principes. Als we weten dat er bepaalde dingen verkeerd gedaan worden in ons leven. Um, maar stel je voor dat je echt leeft volgens het woord van God. Je, je doet, je leeft volgens zijn principes. Nou, hoe weten wij dan wanneer God. ...met ons... ...iets wil doen... ...met geloof. En dat is heel belangrijk... ...God... ...geeft altijd... ...tekens en bewijzen... ...als wij een stap... ...moeten nemen. God geeft altijd... ...tekens en bewijzen... ...als wij... ...een stap... ...moeten nemen. Um, en soms is die, die tekens en die bewijzen gewoon een moeilijke omstandigheid. Iets, iets gebeurt die moeilijk is in ons leven. En die vraagt vanzelf een stap van geloof. En die vraagt vanzelf een stap um, die wij eerder niet hebben gedaan. Als ik kijk bijvoorbeeld hoe wij hier zijn in Nederland... en hoe wij de kerk hier zijn begonnen... Vele van de stappen van, van bijvoorbeeld toen mijn vader kwam. Toen mijn vader uit Brazilië um, ging werken in het buitenland. Dat waren allemaal omstandigheden die God deed veranderen. En hij moest die stap nemen van gaan werken naar het buitenland. terugkomen naar Brazilië. Daarna werken naar het buitenland. Daarna terug naar Brazilië. Daarna naar Aruba. En daarna begon God... Um, hem te leiden tot de bediening daar op Aruba. Hij was al voorganger in Brazilië. Hij ging voorganger worden in, op Aruba. En daarna kwam hij hier naartoe. Dus allemaal omstandigheden die God gebruikt in ons leven. Om ons stappen van geloof te laten nemen. En heel vaak als je achteruit kijkt in je leven. Dan zie je hoe God bepaalde dingen beweegt. ...in jouw leven, om, zodat jij een stap neemt van geloof. Er is altijd wat bewijs, er is altijd wat tekens van God in ons leven. Die leidt ons tot stappen van geloof. Um, hier zien we Petrus, hij, hij zit op de boot en hij hoort Jezus. Het was niet duidelijk voor hen dat Jezus het was. Het leek alsof het een spook was. Maar hij hoort hem. En, en hij vroeg. Jezus als u het bent. Laat mij naar u komen. En Jezus zei. Kom maar. Kom maar zei hij. Wat is hier gebeurd dan? Er is een teken. Er is een bewijs. Jezus heeft gesproken. Jezus heeft geroepen om te komen. Maar Jezus nam hem niet bij de hand en zei: "Kom naar mij." Hij zei: "Kom." Er is een teken. Er is iets gebeurd dat Petrus een stap kon nemen van geloof. En God gebruikt God doet heeft dat altijd gedaan als je leest in de Bijbel, met Abraham, Mozes, Petrus, Paulus, ze hebben allemaal wat soorten tekens gekregen van God. Bewijzen gekregen van God. Om iets te doen voor God. En heel vaak in ons leven doet God dat ook. Um, wij bijvoorbeeld hier in New Life. We hebben een... We hebben begonnen als een, een, een groep thuis. In een ja, in, ja in, in, een kleine groep ergens en daarna kregen wij de mogelijkheid om hier naartoe naar deze gebouw te komen en ik heb gebeld en die man zei van ja kom maar, kom kijken en hij zei maar om tien uur is er al een gemeente, maar die, is, die gaat weg dus jullie kunnen het over gaan nemen die plek, en ik zei wauw oké, okay, God is bezig en hij, hij laat bepaalde tekens zien in ons leven. Van, het is een stap van geloof dat je moet nemen. Het is iets dat God aan het doen is. Hij is bezig. Hij laat bepaalde bewijzen zien. Zodat je die stap van geloof kan nemen. Dus um, wat voor bewijs kunnen wij hebben dan? Het bewijs is, um, hij handelt... God handelt altijd volgens zijn woord. God handelt altijd volgens zijn woord. Hij gaat je niet iets laten doen dat tegen zijn woord is. Hij handelt altijd volgens zijn woord. En nu is Petrus... Hij hoort Jezus zeggen, kom. En hij begon die stappen te nemen. Hij begon die stappen van geloof te nemen. Um, Vaak als wij een stap van geloof gaan nemen in ons leven. Horen wij wel een stem in ons. In ons hart. Iets vertelt ons. Van. Het is tijd. Om een stap van geloof. Te nemen. In ons leven. Um, mensen. Praten met ons. En, en vertelt ons dingen die wij. Kunnen zeggen. Hey, het is alsof dat bevestigt wat ik al in mij heb, wat ik al geloof, wat ik al in mij heb gekregen. En dat is een soort bewijs, een soort teken van God. Neem die stap van geloof. Neem die stap van geloof. Um, toen de engel tegen Maria zei, je, je krijgt een, een, een baby... Hij gaf haar ook een teken. Hij gaf ook haar een bewijs. Hij zei... Elisabeth is ook zwanger. Je kan naar haar toe gaan en je zal zien dat er is een bewijs. Er is een teken dat wat ik heb gesproken gaat ook gebeuren. Amen. Dus God laat altijd tekens voor ons en bewijzen zodat wij die stappen kunnen nemen van... Geloof. Dus Petrus die zei van... Ik wil komen... Naar u. En Jezus zei... Kom. Kom. Dus vaak als wij stappen van geloof moeten nemen... Is het zo dat wij... Krijgen iets in ons om te doen. Of iets om te bereiken. En wij vragen naar God. En Hij... Zeg, kom. Hij zegt doe het. Hij zegt het is tijd om te doen. En als wij dat uitoefenen als wij die stap nemen dan zal hij dan is hij al aan de overkant op ons te wachten. Ik wil u vertellen vanochtend God is al aan de overkant op jou te wachten. Amen. Hij zit al te wachten naar die stappen van geloof die wij moeten nemen. Hij zet het in ons. Petrus was gewoon op de boot en hij kon gewoon daar blijven zitten. Maar hij kreeg iets van, ik wil naar hem toe gaan. Ik wil doen wat hij deed. Ik wil lopen op het water. En het is de enige twee personen die ik ken... die hebben geloopt op water. Jezus en... Petrus zijn die enige twee. En als je, als je iets krijgt in je hart om stappen van geloof te nemen in je leven. Ga naar Jezus, ga naar God toe, bid tot hem. En hij laat ons bewijzen zien. Hij laat ons teken zien van hey, het is tijd om een stap van geloof te nemen. Nou, het blijft altijd een stap van geloof. Het blijft altijd een stap van geloof. Dus ook al krijg je bepaalde tekens. Ook al krijg je bepaalde bewijs. Het blijft een stap van geloof. Want Petrus die ging op het water lopen. lopen maar daarna begon hij te twijfelen. Hij zag de wind. Hij zag de golven. Hij zag rondom hem. En hij begon te zinken. En heel vaak zeggen mensen van, ja, ik heb die stap van geloof, God heeft met mij gesproken, hij uh, was bewijs, hij was tekend, maar het is niet gelukt. Want er kwam twijfel, ook al zeg God, doen, je moet altijd met je geloof blijven. Je moet altijd die stappen nemen uit geloof. Je moet blijven geloven. Als je naar links. Of naar rechts gaat kijken, gaat het niet lukken. En stappen van geloof, zoals ik vorige keer zei, zijn enge, enge stappen. Amen. Het zijn niet zomaar stappen die je doet. Het is eng. Het is, je weet niet hoe het is precies. Petrus stapt uit die boot en ja, hoe kan ik nou lopen op het water? Hoe kan ik blijven lopen op het water? En het zijn enge stappen. Het zijn enge stappen. Maar je komt aan het overkant. Halleluja. Het gaat je lukken. Het is eng, maar het gaat je lukken. En dat is geloof. Dat is wat God in ons heeft geplaatst. Iets dat ons zoveel kracht kan geven om stappen te nemen die zo eng lijken, maar we weten diep in ons, het gaat lukken, dus Petrus die wist, het gaat lukken, Jezus is daar, hij wacht op mij het gaat lukken maar plotseling keek hij rond en hij zag dat het eigenlijk onmogelijk was wat hij aan het doen was het is onmogelijk wat ik aan het doen ben en hij begon te zinken. Halleluja. Vaak roept God ons om stappen van geloof te nemen. Wij beginnen soms, of we beginnen helemaal niet. En soms beginnen wij en we kijken rond en de mensen zeggen tegen ons... Het is onmogelijk. Je kan het niet. Het kan niet. Het gaat je niet lukken. En dat is wat, wat, wat met Petrus gebeurt. Hij hoorde Jezus. Jezus zei, kom, kom. Neem die stap. Halleluja. Als je vandaag hier bent en, en je denkt van, moet ik mijn leven geven aan Jezus? Hij is al aan de andere kant zeggen, ja, kom. Geef je leven. Geef je alles. Moet ik dit gaan doen? Hij, hij, hij is aan het zeggen, kom. Kom, kom maar. En hij begon de stappen te nemen. Ook degenen die zijn gedoopt gisteren en degenen die al zijn gedoopt hier. Je nam die stap om te dopen. Maar dat betekent niet dat je straks um, niet gaat twijfelen ofzo. Je moet blijven geloven. Je moet blijven geloven. Je nam die stap van geloof. Je gelooft in God. Je gelooft in Jezus. Je gelooft in, zijn, in wat hij deed voor jou aan de kruis. Je hebt je laten dopen. Je, je, je stapte uit die boot. Petrus kunt blijven met al die andere discipelen zitten. Gewoon zitten. Ik denk dat ze allemaal wel wilden lopen op het water. Maar alleen Petrus, die zei van ik wil gaan, ik ga ervoor hij deed de stap hij kreeg die bewijs van God Jezus zei kom maar ik ben het en en zoals we goed kunnen begrijpen Petrus wist niet goed of het nog Jezus was of niet want ze dachten echt dat het een spook was hè? ze dachten echt dat het, het is een spook moet loopt op het water dit heb ik nooit eerder gezien maar hij vertrouwde op zijn stem. Hij vertrouwde op zijn stem en hij begon die stappen te nemen. Hij begon die stappen te nemen en Jezus wachtte op hem. Daar. Jezus die kwam niet naar hem toe. Jezus die zei, kom maar. Jij kan het. Halleluja. En God zegt ook tegen ons vandaag, kom maar. Jij kan het. Het is mijn doel. Het is iets dat ik voor jou heb. Kom maar. Ik ben met jou. En hij loopt. En hij begon te zinken. Wanneer hij rondom keek. Hij had de bewijzen dat God met hem sprak. Hij had de bewijzen dat hij al is gaan lopen. Hij had al een, een, een traject geloopt. Maar, maar twijfel is heel, heel gevaarlijk. Ongeloof is heel, heel gevaarlijk. Je, het kan jou gewoon zo laten zinken. Het kan, het kan jou gewoon zo laten verdrinken. Halleluja. Alle bewijzen waren daar, maar hij twijfelde. En als je twijfelt, gaat het niet lukken. En dat is het woord dat God voor ons vandaag heeft. Hij, als hij iets voor jou wil, hij gaat je bewijzen laten zien. En als je de bewijzen ziet en je begint de stap van de geloof te nemen, je mag niet twijfelen. Je mag niet rondom jou kijken. En. Heel vaak komt twijfel in verschillende vormen in ons leven. Heel vaak mensen die heel dicht bij jou is. Die zeggen van... Weet je zeker dat dit gaat lukken? Weet je zeker... Dat dit voor jou is? Weet je zeker? En soms mensen die je... je uh, je, je, je, je ziet die persoon als iemand die, die een, een, een gezag heeft. Iemand die, met autoriteit. En je denkt van die persoon gaat me helpen. En die zegt van. Weet je zeker? En dan brengt die twijfels. En als die twijfel komt. Vergeet het maar. Het gaat niet lukken. Want je gaat zinken. Dus. God. Jezus. Zij. Kom. En als Jezus zegt, kom... Ga maar. Ga maar. Ga maar. Kijk niet rondom jou. Ga ervoor. Als er bewijzen zijn dat Jezus zei, kom... Ga ervoor. Twijfel niet. En ontvang je zegen. En neem die stappen van geloof in jouw leven. En het is jammer dat... Duizenden en duizenden mensen. Zelfs miljoenen mensen. God, Jezus heeft met hen gesproken en zegt. Kom. Kom. Kom maar. Maar die durfden niet. Velen durfden niet. En velen begonnen te lopen in geloof. Te wandelen in geloof. Maar ze begonnen te zinken. En, en van, uh, vanmorgen wil ik jou uitdagen om stappen te nemen van geloof. Neem gewoon die stap. Als je weet dat God het is. Als je het bewijs weet van het is hem die met mij spreekt. Stap gewoon uit de boot. En loop. Zeg de jou is Stap gewoon uit de boot. Amen. Stap gewoon uit de boot. Halleluja. En wat zegt Jezus tegen, tegen Petrus? Hé, hey, waarom twijfel je? Waarom heb je geen vertrouwen in mij? Waarom heb je geen vertrouwen in mij? Halleluja. En heel vaak nemen wij de stappen niet van geloof, omdat we niet op God vertrouwen omdat we niet vertrouwen dat Hij ons gaat helpen. Dat Hij heeft gesproken en zo is het. Halleluja. Als Hij heeft gesproken, zo is het. Halleluja. Er waren twee stemmen daar. Jezus en de wind. Jezus en de wind. Als we kijken hier. Um, hij zegt hier in vers, Matthäus 14, vers 30. Zegt Peter stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar hij besefte ineens dat een heel harde wind stond. Een heel harde wind. Dus je had de stem van Jezus. En je had de wind. En hij hoorde de stem van Jezus. Hij stapte uit. Hij hoorde de wind. Hij zonk. Het is wie jij hoort. Het is naar wie ga je horen. Naar wie ga je horen vanochtend. Ga je naar God horen. Of ga je naar wind horen. Ga je naar God horen. Of ga je naar de wind horen? Halleluja. Laten we even gaan opstaan vanochtend. Halleluja. Heel vaak... wil God dat wij dingen voor hem gaan doen. Maar... wij blijven... naar de wind horen... Wij blijven horen naar het sterke geluid van de wind in ons leven. En God zegt, nee kom, kom. Neem die stap van geloof. Neem die stap van geloof. Halleluja. Petrus hoorde Jezus. Hij liep. Maar plotseling hoorde hij een andere stem. Een andere stem. Die klonk heel luid. En zei, hier ben ik. Een sterke wind. Wie ben jij nou, Petrus? Om op het water te lopen. Als de wind zegt, ik ben hier. Wie ben jij nou, Petrus. Om zulke stappen te nemen. Met zo'n harde geluid van de wind. Zo'n sterke wind. Halleluja. En Petrus dacht van. Hé. Hey, de wind heeft gesproken. Dus. Gaat mij niet lukken. En ik weet niet wie tegen jou iets heeft gezegd in je leven. Ik weet niet hoe ver het is. Maar ze zijn allemaal wind. Niks die jou belemmeren om de stappen van geloof te nemen, en die ons belemmeren om de stappen van geloof te nemen. Halleluja. Je kan er vele stemmen horen, maar je moet focus op de stem van Jezus. Als je de stap van geloof gaat nemen, focus op de stem van Jezus. Halleluja. Ik herinner nog toen, drie jaar geleden. Toen ik mijn eigen bedrijf begon. Er waren veel stemmen die zagen van. Het gaat niet lukken. Het gaat gewoon niet lukken. Maar ik zette gewoon bijbels versen. Ik zette gewoon uh, preken. Ik zette gewoon um, woorden van God. Die, die, die, die hij heeft gesproken in zijn woord. En zei van ja gaat wel lukken. Gaat wel lukken. En. In, en in vele dingen in ons leven is het zo. Als je niet focus op het woord van God. Als je niet focus op zijn stem. Je gaat gewoon zinken. Je zinkt gewoon. Want de stem van de, van de wind is heel sterk. En het, is, het maakt je gewoon kapot. En geloof is in ons. Om tegen de wind te gaan. Halleluja. Geloof is geplaatst in jouw leven om tegen de wind te gaan. Halleluja. Halleluja. God wist en hij weet dat er moeilijke dingen zijn en dat er dingen zijn die sterk lijken. Maar hij heeft geloof in ons geplaatst om, om te blijven staan, om te blijven lopen... En ook zegt iedereen, het kan niet, het kan niet, het kan niet. Maar je blijft die stappen doen. Halleluja. Blijf stappen van geloof doen. Als er bewijzen zijn, als er teken zijn dat hij is die het zegt, dat hij heeft gezegd, kom, ga gewoon. Ga gewoon. Wees niet bang voor de wind. Halleluja. Halleluja. Ik weet dat God veel plannen voor ons heeft. Veel plannen voor deze kerk. En wij ook als kerk, als gemeente. We hebben veel wind ontvangen. al, En ik weet dat nog veel meer winden zullen komen. Dat verwacht je. Maar wat gaan we doen? Gaan we naar de wind luisteren? Of gaan we naar de stem van Jezus luisteren? Optie A of optie B. Als je eentje kiest. Ga je lopen op het water. Als je die andere kiest. Ga je zinken. We moeten blijven geloven. Dat God grotere dingen gaat doen in ons leven. Dat hij met ons is. En dat bij elke stap. Bij elke stap. Hij is daar met ons. En ga je twijfelen. Soms. Maar geef geen gehoor aan twijfels. Geef nooit gehoor. Aan die wind. Halleluja. En weet je die wind die kwam met die harde stem naar Petrus. Misschien koud. En hij dacht van. Dit is niet voor mij. En vanochtend wil ik zeggen tegen jou. Dit is wel voor jou. Dit is Gods plan voor jouw leven. Halleluja. Dit is gemaakt voor jou. Jij kan het bereiken. Jij kan het doen. Jij kan stappen van geloof nemen in je leven. Want Hij heeft het voorbereid voor jou. Halleluja. Laten we bidden. Vader God, we komen in uw aanwezigheid.